Dikter met het NOS Journaal. Premier Rutte biedt het tweede dus aan voor de verwarring die is ontstaan... bij de presentatie van het nieuwe steunpakket voor Griekenland. Na de Europese top in juli sprak Rutte van een pakket van 109 miljard euro... inclusief 50 miljard van de banken. Maar anderen hadden het over 159 miljard, waarvan 50 miljard van de banken. Hij kwalificeerde zijn optreden als een fout. Rutte is het er niet meer eens dat hij onzichtbaar is geweest in de crisis... zoals de oppositie zegt. Volgens hem had het geen zin om het kabinet eerder bijeen te roepen.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 Op de aandelenbeurzen is vandaag wereldwijd de rust teruggekeerd. De Europese beurzen staan al de hele dag op winst en ook Wall Street is positief begonnen. De AX-index in Amsterdam staat op een winst van zo'n 2%. En ook de beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen noteren zo'n stijging. Het weer vanavond in het Zuidoosten nog buien. Morgen zwaar bewolkt en in de middag buien door 20 graden op de Wadden en een graad op 24 in Limburg. Zondag vooral in het Zuidoosten: kans op stevige buien. Dit was het nws Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Amersfoort 3 kilometer. De A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Knopendel en Zalbommel 2 kilometer. Daar staat een auto in brand. En Rotterdam op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet... voor knoppen Benelux 4. Op de A13 richting Rotterdam... voor knoppen Kleinpolderplein 3. De A15 vanuit Europoort naar Rotterdam... voor Pernis 4 de A15 van Rotterdam naar Europoort voor Spijken Nisse 3 A20, hoek van Holland richting Gouda voor Knoop het Klein 4 de A27, Utrecht richting Breda voor Noorderloos 3 kilometer en bij voor de brug bij Gorkum 2 kilometer tot zover de verkeersinfo in Circus Zandvoort ben jij de artiest toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland leef je lekker uit en zie je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 Het is uh, vrijdag 12 augustus 2011 Het is het weekend in Vandaag een hele speciale weekend in Want we gaan uh, terugblikken op het uh, afgelopen seizoen van ons Ja ja ja Het is een uh, heel groot seizoen geweest, heel lang Vanaf november tot en met uh, vandaag Vandaag eindigt dit seizoen eigenlijk voor ons Ja um, Waarom, Dat leggen we zo uit um, En niet alleen een bijzondere, omdat het het laatste is van het seizoen Maar wat nog meer, nieuws. Ja inderdaad, krim. Uh, we hebben namelijk veel gouden oude, om het zo maar te zeggen uh, we, gaan, uh, kijken, uh, we gaan terugkijken op, uh, op onze muziek die we gedaan ja. hebben ook hebben we bekende liedjes, uh, laten kofferen door andere bekende mensen. Hebben wij dat gedaan? Nee, wij niet. Eigenlijk wel. Zeg maar gewoon ja, wel. Okay, denk je je een beetje, hey, we hebben het goed gedaan. En dan denk je dat we het qua muziek alles hebben gehad? hebben gehad. Ja. En dan hebben we ook uh, straks in de uitzending nog een speciaal blokje voor Marco Bersato. Mijn help. Precies. Jou ook. En Krim is uh, is dat nog alles? Niet alles? Nee, dat is nog niet alles, denk ik. Oké. Okay. <laughs> Want dit, dit klopt weer niet, hè? Nee. Nee, dat heb ik. Oh nee, dat is nog Nee. Nee, dat klopt wel, Niels. Jij doet het weer fout. Oké. Okay. Nou, we hebben ook nog een andere gast in de uitzending. Twee gasten zo. Twee al. gasten. Twee letterlijke gasten, want het zijn jongens, dus gasten. Ja, en dat zijn uh, Martin van Keulen. Hallo, Martin. Hallo, Martin. Zegt hij zelf. Ja. Ja, precies. Weet je, Martin, daar krijg je nou van ons een applaus voor. Oh, oké. Okay. Ja. Dank je. Dank je. Had niet gehoefd. Hé? Nee? nee. En, en wie, dan nemen wie, we weer terug? wie is er nog meer? Wie is er nog meer? Gijs Petters. Gijs? Ja. Hoi, wil je ook een applaus? Ja, nou. Eigenlijk had je nee moeten zeggen, want dan zet je me voor het blok, dat is leuk. De Demark van Rijswijk voorzitter ook. Als je nou toch bezig bent, ja, geef voor Niels ook een applausje. Nee we... ja, wel. Jawel, het is Niels de laatste van dit seizoen en nu moet ik heel snel even iets doen. En het ruimt. Moet ook een applaus. Wel. En weet je, omdat ik mezelf zo ongelooflijk slecht vind, krijg ik zelf ook nog even een applaus. Ja. Maar ja. Dan gaan we nu eventjes uh, nog één klein dingetje wat Toch wel echt standaard bij elke uitzending. Niels. Ja. Hoe lang duurt dit nog tot kerst? Hoe lang duurt het kerst? Ja, en we eh, hebben we natuurlijk weer de kerstbeldjes voor Ja precies Het is namelijk vandaag 12 augustus, dus dat is de 224ste dag van het jaar En dit is het, ja, de 225ste dag En uh, dus dat betekent dat er 141 dagen in het jaar zijn En uh, nog 136 tot kerst Gaan we een, kerst, een kerstplaatje draaien? Nee Nee, oké okay. Nou, <laughs> volgende week al, dan ben je er lekker niet Doe maar Ja, want Niels, je bent er volgende week niet hè? Nee, zit dus, in Spanje Sterker nog, de aankomende drie weken hierna ben je er niet Klopt En voor mij zit één vervanger zit hier al Misschien. Misschien Misschien een tweede die erna zit Misschien dat kan allemaal nee. En uh, nog even voor de, voor de leukheid uh, We hebben één dag voor kerst een uitzending Dus voor kerstavond En één dag voor Oud en Nieuw We ook nog een uitzending Ja En ja. We hebben nog maar 4,5 maanden in dit jaar Dus Gaat de tijd heel snel En dan kan ik een hele leuke grap nu gaan maken Over werd de tijd maar teruggedraaid Van Jeroen van Velsen Maar dat doen we niet Zullen we beginnen met de eerste koffer Is het niet van Jeroen van de Boom als ik vragen mag? Ja, dat is het ook al, maar iemand oh, maakte oké. hier in het begin een fout over Nou, niet Jeroen van Velsen Nee, klopt Zullen we maar naar uh, California Girls van Bruno Mars gaan luisteren Zullen we dat maar doen? Wat een feest Is dat van Bruno Mars, jongens? Nee, hè? Nee. Jullie letten niet op Jawel, ik weet het Van wie is, van wie is California Girls? Die zijn de girls that have the most Ja, ja, wie ja, yeah, yeah, van, van jullie twee het weet. weet Ja Ik weet het Van wie is California Girls? Het is uh, samen met Snoop Dog. laat ik dat voor klappen ik mag allebei cool. zeggen. Hey, well. Katie Perry. Goed zo. Katie Perry inderdaad. Maar dit is van Bruno Mars. Bruno Mars heeft dat gecoverd En uh, zo zullen we nog uh, bijvoorbeeld, uh, Echt een heel goed nummer. Man in the Mirror zou je gaan horen straks. Van uh, um, Javier Cullum. dat is de winnaar van de Voice of Holland. Dat hebben we ook nog een keertje naar gedaan gehad, ook wel over zo. <laughs> en van uh, de zanger de van Maroon 5. Dus blijf luisteren. Nice, nice. Ah, here we go, here we go. Heel goed. You ready? Dit, hè. You ready? <coughs> And wow, there must be something in the water. Oh. oh. daylight come and me don't want go home daylight come and me don't want go home Where am Met Don't Wanna Go Home Ja, een heerlijk nummer En hij stinkt, denk hij zelf Want hij heeft Deo nodig Daarvoor de je Bruno Mars Met California Girls En, eh uh, Jongens, even lachen Ja, even lachen jongens Ik vond het wel een hele echt een, een hele op niveau Of vonden jullie meer Dat Ja, dat is iets huurt. De de nee, nee, dat dacht ja. ik al uh, We gaan zo even beginnen Met het Marco Sata blokje We zijn al begonnen met De oude nummers En natuurlijk uh, de, Het kofferblokje Ja, ja, oud. Oud oud is een relatief begrip bij ons vandaag. Dat is bij mij altijd. Oké, okay, um, noem, noem even één uh, nummer dat je nog gaat draaien en dat oud is. Westlife met Mandy. Oké. ik kwam 1999, vind ik redelijk oud. Want toen was ik pas... Uh, uh, uh, uh, kan ik, ah, zes jaar. Zes jaar was ik toen. Kwam uit 1993. Weet wel? Oh, ik was vier. Nog, vier. Mark nee, was vier, Gijs was denk ik vijf, en nu was ik wel allebei zes. Een klein was je. Dit niet. was dus de interpretatie ja, van het baby. Nou, mag jij kiezen, Niels? We kunnen kiezen uit Was mij van Marco Sato. Die denk ik als een uh, voor Is dit dat hij in bad ligt of niet? Voor, nee, dat is niet dat hij in bad ligt. Uh, was mij. Nee, dat is wel echt een heel mooi liedje. Dat is echt een heel mooi liedje. Uh, voor een lach. Dat zou je ook wel keertjes kunnen doen. Voor een lach. Uh, stop de tijd en Stilte voor de Storm. Dat is Doe maar Stilte voor de Storm, die ken ik. Dat zeg ik ook. Ja, maar je, dat zijn we het allemaal ja. over eens. Ja. En daarna, omdat het natuurlijk wel bij elkaar past, horen we, horen we Little Bad Girl van David Ketta. Precies. Ja. Waarom ook niet? Dat past allemaal heel goed bij elkaar man. hebben Heb je nog wat zinnigs te zeggen? Inderdaad niet. Dan gaan we nu luisteren naar Stilte voor de Storm van Niels. Marco Bezzato. om terug te gaan Gnadeloos hart Is de regen van woorden En het windt om stil te staan Ver is de pleksem Die mij af wil lijden Maar ik zie haar niet Maar mijn hoofd Is de deugels van een hart al lang kwijt In mm -hmm. Little Bad Girl van Niels David Getta, goed zo. Precies. Daarvoor hoorde je, niet was mee, maar... Stilte voor de storm. Dus waar wachten we op? Op de storm, inderdaad. Haha, leuke grap weer. Ik ben toch wel zo'n co-comiek. Ko Echt. Wow. Ongelooflijk. Zeker. Ik ga niet dit volgende nieuwtje zo doen. Ja, dit is wel eventjes uh, waar. in de categorie woordgrappen gaan we nu eventjes bezig zijn. De 34-jarige Jamie, luister goed, Cumming. Dus Cumming. Laat ik nog maar één keer zeggen. Cumming heeft 14 kinderen bij 13 verschillende vrouwen. Nummer 15 is inmiddels in aantocht. Nou, hij werd voor het eerst uh, vader op zijn 17e. Dus ik ben al een jaar te laat en Niels ook. Gijs, is denk ik denk nog net, op tijd dat hij nu gaat beginnen. En nou, redt hij al niet nou meer helemaal. Jawel. Nee, want als hij uh, uh, nou gewoon. Ja, nee, oké. Okay. Martin is nu binnenkort hè? Komen. Komen. Precies, dus het redt hij niet meer. Dan moet het kind oh, te vroeg geboren worden. Redt Martin redt het. Martin, doe je best. Martijn, Zijn 55-jarige moeder, Noriana. Noriana? Lululiana. Lululiana. Is uh, het nu zo zat dat ze ervoor pleit dat hij stopt met het krijgen kinderen. Cumming. Ja? Meneer Cumming moet stoppen met. Uh, met, met. met. met cummen. Dus, uh, ja. Um, Cumming had afgelopen jaren verschillende baantjes Zo werkte hij uh, als barman en beveiliger Maar nergens hield hij het lang vol Hoewel het onderhouden van zoveel kinderen niet goedkoop is Maar dan heet je meneer Cumming En ja, wat heb je dan? 15 kinderen Heb je toch wel wat bereikt, hè? Wat vinden ja. jullie daarvan? nou van? Zielig, heel zielig Maar weet je wat ik had toen ik het las? Nou Het is wel heel toevallig dat hij vent Jamie Cumming heet Ja Ik geloof het nieuws niet Ik wel maar ik vind het wel een zielige fan. Geloof je jullie? Ik, ik geloof het. Jamie Cumming. Ja. Dus mijn vrouw heet uh, Lorianne Cumming. Bijvoorbeeld. Weet je hoe erg voor Lorië staat als ze dan naar het vliegveld gaat en ze zien je achternaam. <laughs> of je gaat naar de wc en daar vragen ze mijn ID. Ja, dan ga ja, ik ja. echt naar de wc en moet je ID laten zien. Ja, in sommige dat sommige landen, is wel logisch. In sommige landen heb je daar een douane. En dan noem ik geen landen. Nee, sorry. Nou, of je, nou, gaat zo, dan, of je, je gaat naar een parenclub Daar moet je ook je ID laten zien. Uh, als het darkcaming heet, gaan ze ook lachen. Maar ja, zou ik nog een uh, leuk nieuwtje doen? Nou, vertel. Nou, een raar nieuwtje. In Denemarken is er een man in Denemarken die geen passagiers lijkt. Niet Liet schrikken, schrikken ja. Omdat hij een, uh, ja, een linserie-setje aan had. Natuurlijk is dat heel normaal als man, een linserie-setje aan. Precies. Want als je geen linserie aan hebt, dan heb je niks aan. Ja, in jouw geval wel. Dank je. Als je benen, hè? Hij stak daarna een, uh, een uh, colaflesje in, uh, in zijn achterste, vertelt de politie. Van de zon, nu komt het hoor, Niels. Deze is echt voor jou. Noordjeland, zoiets. Een vrouw merkte het op echter. Noordjeland. Noordjeland. Noordjeland. Je staat gewoon Noord en dan Shelland. Shelland. Maar dit was ook wel heel erg. Shelland. Een vrouw merkte het op echter een elektrische tijdskast in het stadion. Dit is ook vanzelf een naam. Help me. Brinkeroort. Brinkeroort. Zoiets zou het wel zijn. Als je nou gewoon Nederlands uitspreekt: Brinkeroort. Bierkeroord Bierkeroord Bierkelder ja. Lijkt er ook op Voordat hij de wagon insprong en zo de En zijn zootje opvuurde Maar uh, heeft iemand van jullie wel eens geprobeerd aan een kolenfles In de Nee, ik vind het ook niet zo'n best idee Derriere dystopie ja. Niemand geprobeerd? Nee, jawel Maar serieus, dan schaam ik Ja, kijk, hij praat, over... Over... Ja. <laughs> hij praat er nu gewoon overheen Helemaal niet ik heb, Hoe heb. Uh... hij, hoe vaak? Ja. ja, hij was 1,70 meter 70. ik ben uh, 1,80 meter Oh ja Dus Niels, vertel nou, zijn signalement is 1,70 meter lang, een zwarte jas en een broek. En een linserietje. En hij had geen haar. Maar, maar hij stopte een kolenflesje in zijn reet ja. met zijn broek aan? Nee, met een linserietje linserie aan, denk ah. ik. Of hij deed het linserietje aan de achterkant uit en deed die zo de kolenflesje erin. Oké. Okay. En nou, weer over Het normale nieuws? Of hij had dunne poep en dat leek op cola. Ja, en dat bleek ja. niet uit. En dan hebben we nog één normaal nieuwtje. Proost. Drink, eet. We zijn nog in de uitzendingen, Gijs. Okay. Dit is wel een leuk nieuwtje. Wie van hier komt uit Haarlem? Even ik. vertellen. Heels. Ja. Gijs. Martin. Martin. En ik. Oeh, wow. dan, dan gaan we ons opgeven, want Talpa Fictie. Wie kent Talpa nog? Ik. Oh, dat dat ding. Talpa, dat was dat de sender. Dat, dat kwam, is dus dat ding. Kwam, ding kwam, met uh, met, uh, met uh, tien rondjes. Ja, met tien uh, Ja, want dat was... Het. Nee, dat is serieus. Dat was... Uh, ja... <laughs> Was er een afstand Ja, dat uh, ene, zegt Martin. En gij zegt ja met 10 rondjes. Ja, dat is dus een, een uh, tv-zender. Uh, ja, dat weet ik. Dat ja, weet we ook okay. weet ik nou, daar van. komt nee. Gooise vrouwen natuurlijk vandaan. Iedereen kent heel wat Gooise vrouwen. Nice. Um, Talpa Fictie, dat is dus de, de, de verhalenkant van Talpa, is momenteel uh, een serie aan het ontwikkelen. En dat heet heel toepasselijk Haarlemse mannen. Kijk, is dus dus ik ben, Maar ik ben nog niet gegaan Ze zoeken nog mensen. Dus als wij ons nou met z'n vijf opgeven. Nou, Martin ken je, dus ik is nog denk geen man mee kan doen. Martin, Bedankt, Gijs. je laat jij, gewoon je baartje staan Jij ook niet Gijs, je bent nog geen 18 Sorry. Nou nieuws, heb, je, heb jij zin om, uh, om uh, Nee. Lekker tussen de lakens te gaan liggen met, uh, met uh, Linden de Mol Of niet, ik zou wel wat, ik zou het wel weten Jij zou het wel weten Ik zou meteen afzeggen Maar ja, dat is wel precies. leuk nieuws Dus uh, binnenkort op, uh, op, op RTO4, Haarlemse mannen Precies, nou ik ga het niet kijken En uh, het is dus al opgenomen Nee, ze zijn het aan het ontwikkelen, maar binnenkort Het kan over een paar jaar zijn joh ja, dat maar ze zijn ermee bezig Toch? hè eh, jongens? Ja. Ja, ja Niels, waar gaan we naar luisteren? Nou, uh, Marco zaten met met was mij Wat heb je gedaan, Niels? Ja, mijn vinger zit vast Zat vast Zat vast maar... Wat is het? Ik hoor heel Ja, raar ik woord. dacht, gaat het koolafleesje even naar doen ja. <laughs> <laughs> Gattenomme <laughs> Weet je, Niels? Weet je, wat je met, weet je wat je vinger nu denkt op dit moment? Nou Was mij <laughs> Goed grap, hè? Hij moet, hij moet het wel doen dan hè? Ja precies, vind ik ook wel. Een ja, beetje jammer Ja. Mag ik helpen? Help jij eens Niels. kijk toppertje. Laten wij doorlullen, Mark. Ja. ja, maar wat gaan we zeggen? Niks, want hij begint nu. Was mij, vinger. Zegt Niels. Nee, niet. was mij. Van Marko Er staat een klein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 Wat er daar is gebeurd, de muren zijn te dik en gesloten lijkt de deur, toch is een lichtje aangelaten, voor wie de moeite neemt en echt naar binnen kijkt, lijkt het zachtjes terug te praten, en is het net alsof een hand naar buiten rijdt. I'm Fascinerend, hè, fascinerend. Ja. Nu wat hoorden we? Alfabet met Fascination. Fascination. Fascination. Die nee, dus. En daarvoor hoorde je. Marco David, Guetta. Oh, ja, David Guetta. Ja, David Getta met. Girl. Little Bad Girl. En Mark Zato. Met. Stop mijn fles in mijn. Nee. Ja. Was mij. Was mij. Nou hebben wij natuurlijk echt uh, een hele. hele. Ja, een hele reeks achter elkaar gedaan. Ja. Ik geloof dat we het één keer niet hebben gedaan, dat was met Oudjaardag. Oud, euh, ja, oud was dat geloof ik, toch? Wat hebben we niet gedaan met Oudjaardag? We hebben een uitzending gehad. Nee, dat klopt. Dat is de enige keer, denk ik. Klopt. En voordat zijn we allemaal uitzendingen gehad. vanaf november, hè, zijn we al, elke vrijdag zijn we hier. Naar ons werk. Dat is gewoon knap. Ik vind het wel eigenlijk bijna Koppeltje. een applaus. Nee, nee dat verdient geen applaus. Maar in ieder geval, we hebben wel in die hele reeks uitzendingen we best wel veel bekende Nederlanders ge gesproken. Ja, dat klopt. Eén daarvan was bijvoorbeeld Piet Paulusma. Ik mij zelfs op nieuwsverhaal nog speciaal voor nieuws gebeld. Zachte dingen van mij natuurlijk, maar ja. Um, en we hadden toen ook Jeroen van Koningsbrug aan de lijn. Jeroen van Koningsbrug, dat was wel echt. Dat was, toen heb ik gezongen. En uh, in twee uur gaan we dat fragment nog even, even een stukje luisteren, dat was wel leuk. Um, we belden toen omdat iedereen was gek op Jack. Dat is zijn, zijn nieuwe serie die was toen, uh, was toen, uh, kwam toen op tv. Nou, ja, dat was aan het uh, opnemen en dat ja. was aan het beginnen. Dat was erg leuk, maar ja, we hebben Dennis van de Geest gehad. Rita Verdonk Rita Verdonk hebben we gehad Piet Paulusma Piet hebben we gehad uh, Mark van Rijswijk, niet te vergeten Ons allereerste gast Gijsje ook En wat ook was ons eerste liedje dat we draaiden? Dat was For the first time van de script Goed zo Ja Toepasselijk, hè? Dit seizoen, voor the first time ja, En dat was de, de, de eerste keer, dit seizoen uh, We hebben nog meer gehad uh, We hebben Kluun gehad Daarvan heb ik nog een boek gehad zelfs Ja, ja, ja Aantjes ja. Ongelooflijk Ja, erg boek was dat <lacht> Meen ik serious, ik uitgelezen Hé, nee, wat zei is? Heb je die gelezen? Ik heb die gelezen, haantjes, ja. En uh, vorige week de ja. beheerder van de Ajax 1 site of zo. Ja, nee, de, de, de, de hoofdredacteur van de Ajax 1 site Bas Zwarrichter. Zwar ja. We hebben de baas van Omroep Max zelfs gehad dit jaar. Ja, ja, ja. ja. Oh, Jan, Jan Slachter hebben we gehad. Jan Slachter. Die, en dacht, onze, dat, en die onze... dacht dat wij in St. woonden. En je bent één grote vriend vergeten? Zo, Martin. Nee, het begint met Ali. Ali B. Nou, dat was toch wel zo'n goed interview, jongens. Die oh, moeten we sowieso oh, nog niet open. gaan we volgend aankomst. Toen gaan we die nog een keertje bellen. Ja. Yeah. Ali B. die zei bijna niks. Maar het was wel erg leuk dat hij, dat hij kan. Um, we hebben Frits en Barbara gehad. Frits ja. en Barbara Barand. Levchenko. Tom hebben we ook gehad. Tom, Tom IJsselmuiden. Ja, dat is ongelooflijk. Wie kent hem niet? Nee. Van Albertijn in uh, In Ardenhout. We hebben nu Martin en Gijs. Nou, volgend, volgend blokje hebben we nog wel een paar namen. Maar wie vond jij nou het leukst? Wie vond ik het leukst? Ja. Is het. Tot morgen. Ik vond Piet inderdaad wel leuk. Ja. Uh, Jeroen van Koningsbrugge vond ik ook de erg lang leuk. Dat was ook ik vond ik erg leuk. En. Barbara is altijd leuk. Barbara vind ik Barbara ook altijd, leuk. altijd heel leuk. En Levchenko, de laatste keer. was ook die leuk. Die door ons, ik ga toch wel zeggen, die door onze club heeft gevonden. En uh, Mark, Mark Verijswijk. Mark is ook altijd top. Altijd top. Volgend zoon uh, hoor je Mark Vrijijswijk best wel vaak bij ons. Want uh, we, ja, gaan, die heeft, we gaan veel met hem praten. Hij ja, heeft gezegd dat wij hem. Uh, mogen bijna iedere vrijdag mogen bellen. Terwijl dit niet werkt. Of als het niet werkt. Dat is wel een, uh, een, een leuke toevoeging aan de show volgend jaar. Uh, volgend jaar hebben we ook uh, wat. Het klinkt een beetje raar, hè, maar volgend jaar. Ja, dus volgend seizoen. Volgend seizoen. Dus over uh, drie weken, vier weken. Ja, en dan denk je, oh, ja, maar wat moet ik dan doen drie weken zonder dwingend in? Dat zal nou ook weer niet helemaal zo zijn, want ik ben er nog wel gewoon, want ik ga niet op vakantie. Zonder wat je moet doen. Nee, nee, ik hou van de radio. En uh, ja, dan ga ik zorg voor een heel leuk programma. Uh, over, uh, over drie weken, of vier weken dan hebben we ook weer leukere, leuke gasten. We zijn bezig met uh, Kasper van Koden, Marken Bassato, Leo Team Bassato. Uh, Eigenlijk de hele familie Borsato. Hé hey Niels? Mm -hmm. Leuk dat jij ook zo meeleeft. Actief meepraten. Ja. dat ja, vind ik ook wel. Hé hey jongens, wie willen jullie nog horen op de radio hier? Regel dat dan allemaal. Henk. Van Ingrid. Nee, van Klaas. Kan je ga, in Klaas Dat niet? is wel zo. Ik ga wel proberen om Gert Wilders in onze uitzending te krijgen. ik kan jij één ding vertellen? Ik doe het interview niet. Nee, nee. Laat hem maar luisteren naar Mindy. Dat wordt heel lastig. We gaan luisteren naar Mindy van Westlife. I Raining down his cold desires Shadows of a man A face through a window Crying in the night The night goes into morning Just another day Happy people pass my way Looking in their eyes I see a memory I never realized How happy you made me Oh Mary Well you came and you gave without taking But I sent you away Oh Mary Well you kissed me and stopped me from shaking Kijk. Ja, dat was hem. En iedereen denkt dat dit nu no natuurlijk van Marco Jackson is. Maar dit is dus van Jeffrey Collum, de winnaar van The Voice of America. En van Adam Neville, de zanger van Moon 5. Precies die. Maar wat blijft dit toch echt een heerlijk nummer? Hè? Blijft het een lekker nummer? Echt ongelooflijk. Maar de echte vind ik uh, net zo goed. Nee. Ik vind de echte vind ik nog beter. Ja, die vind ik wel beter. Maar, maar het is aard... toch wel even leuk. Dit is goed nageleefd. Ik vind het knap. Dit is echt een goede versie. Zeker. Uh, het is wel jammer dat zoveel van die, zeg maar, hele grote talenten zoals Michael Jackson en uh, Amy Winehouse wel dood gaan, vind ik. Ja, Amy Winehouse was te verwachten. Ja, maar Michael Jackson eigenlijk ook. Hoezo? <lacht> <lacht> weet niet. Hij had geen nee, neus meer. Ik heb, zo. Ik heb het niet aangekomen. Nee. nee, ik had het eigenlijk over Amy Winehouse. Oh, ook niet. <lacht> Ze had altijd probleem met de neus. Ja. De ene had bijna geen neus en de andere had... volle neus. volle neus. Vol neus. <lacht> is zo'n flauw grap dit, hè. Waarom doe ik dit nou de hele tijd? Oh, maar in ieder geval, uh, na de Nationale hebben we nog uh, wat uh, oude hits. Nou, oud, relatief oud. Uh, zo ga je Infinity nog horen. Je um, horen nog twee plaatjes van Marco Zaten. Waaronder stopt de tijd. En ik hoop dat de tijd over een paar seconden stopt, want dan gaan we naar het nieuws. En um, ja, we, hebben, we gaan nog even terugblikken op, op het seizoen. Ik vond het echt een, een heel leuk seizoen. Klopt, zeker heb echt, We hebben leuk ook mensen leuk in de studio gehad. Ik had het niet zo verwacht. Kijk, okay, is het een beetje emotioneel. <laughs> het ja, allemaal goed. Ik wil graag mijn mama bedanken, mijn papa, mijn neef en mijn nicht, En mijn oma. En mijn oma. Dat was het. Nee, maar ik heb echt genoten, dit is zo'n nieuws. Mede dankzij jou. Kneffel. Nee, dit kan niet. Dit is de computer tussen. Oh, ik ga even opruimen. Want over, over vijf seconden gaan wij naar nieuws. En dan hebben we dit toch al weer heel professioneel volgepraat.